Chantal Jans is een. Limbo. Jacques Poels is een. Limbo. Mark van Bommel is een. Limbo. Uh, ja, wie nog meer? Geert Wilders is een. Limbo. Uh, Max Verstappen is ook een. Limbo. Uh, voor, voor, voor de rest ken ik geen Limburgers. Limbo. Zet en. Uh, Limbo! Ja, hè. <laughs> Dit is lokaal Omo Goorle. De omroep voor Goorle en Rio. Goedenavond. Zometeen een nieuwe uitdaging op. Maar nu eerst het nieuws van 7 uur. Hier is Erik van Vliet.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 Van 3 tot en met 5 oktober organiseert Pop-Up Cinema in samenwerking met het Natuurtheater in Oosterwijk de eerste editie van het NFFO. Het is een natuurfilmfestival. De prijswinnende documentaire Schapenheld van Ton van Zandvoort is nu te zien in de omgeving waar hij deels opgenomen is tijdens de openingsavond op 3 oktober. Men leert over de stadse natuur via de film De Wilde Stad. En men kan ook dwalen in het bos en meekijken over het prachtige Waddengebied. Het Natuurfestival in Oosterwijk, van 3 tot en met 5 oktober. Kijk ook op Facebook voor meer informatie. Tot zover het Regio -nieuws. Dankjewel Erik en tot 8 uur. Ja, en dan zometeen. Het staat in de gids, het gaat echt weer gebeuren. En uh, ja, dat is eigenlijk maar. Eén vraag relevant uh, op dit moment, en dat is... En hoe laat begint jouw weekend, Maarten? Nou, dat is nou officieel begonnen. Het is zeven uh, uur geweest. Het weekend is officieel begonnen, met het hou niet op. Tot tien uur vanavond, welke plaat wil je horen? Vraag je favoriete plaat aan via 013-54-1344. Of via facebook.com slash MaartenLog. En mama, mam, mam, wat ben ik toe aan het weekend, zeg. Uw naam op deze plek, vraag naar de mogelijkheden. Kijk op lokaleomroepgoorlen.nl Het de vrijdagmensen, het is bijna weekend. Woehoe! Yuppie de poepie. Maarten, welk liedje ja. kunnen we je nog een goed gevoel, een Nederlands gevoel meegeven? Mamboe, dan de 5. Lijkt me prima plaat, ook Maarten. Maarten van den Hout, Maarten van den Hout uit Tilburg. En. Maarten die er maar geen genoeg kan krijgen van het getal pi. Zo'n Zo goede gozer die, die Maarten. Het houdt niet op. Grande spektakel. Zou ik het Het programma wel vol? Ten, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Ja Ja, hè Weekend! Scooter, het weekend is officieel begonnen. Dankjewel voor het openen. Lokale Om op Gorle. De omroep voor Gorle en Rio Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en engagement. Blijf op de hoogte via lokaleomopgorle.nl. Goedenavond! Dit is Tot 9 uur. Van een hout. Met aandacht voor actualiteit, sporten en de nieuwe releases. Het houdt niet op. <laughs> in your ear but I Ja, en dan in plaats van dat er nou een uh, aflevering begint van Friends, is het gewoon tijd voor een nieuwe Het Houdt Niet Op. The, the Rembrandts and I'll Be There For You. Goedenavond, welkom. Dit is een nieuwe Het Houdt Niet Op. Het is uh, 20 september alweer, 2019. Het is 8 over 7. Vanavond in het grote delen van het land uh, is het helder weer. De wolk in het noordoosten trekt langzaam weg en de nacht verloopt ook daar helder. Welke in de noordoostelijke provincies misbank ontstaan, temperatuur daarna naar 4 tot 8 graden met op de wadden En in Zeeland is het aan de kust 9 tot 12 graden. Yeah, nou, yeah. het weekend is officieel begonnen. De Rembrandts horde je in, I'll be there for you. En yeah, iedereen heeft het er eigenlijk over. Hè? Die, uh, die serie Friends bestaat dit jaar 25 jaar. En uh, ja, ik kom uit 2000, die serie uit uh, midden jaren 90. Dus ik heb ze niet allemaal gezien. Hè, want het zijn er iets van ruim 260 die kant op volgens mij. Maar ik heb wel een aantal uh, gezien. En uh, wat een fantastische tijd moet dat geweest zijn jongens. Toen had je nog niet al die pol politiek correcte tijden, weet je wel. Dus je kon gewoon overal grappen over maken. Over homo's, lesbiennes, uh, uh, transgenders, weet je wel. En uh, dat kan gewoon uh, tegenwoordig niet meer. Je moet, moet uitkijken met, uh, met wat je zegt. Um, vandaag is het uh, wereld, of nou, ik weet niet of het wereld is, maar het is in ieder geval punch. Punchdag. Het is ook uh, pepperoni pizza dag. En het is houd het schoondag denk daarom. En uh, ja, heftige nacht uh, voor de brandweer vannacht, hier in, uh, of in, in Tilburg hier dichtbij. Want uh, ja, na 11 uur overlast is het uh, voorbij daar in Tilburg. Uh, er was een uh, enorme brand uh, en pas na 11 uur blussen kon uh, de veiligheidsregio eindelijk melden dat er in uh, de directe omgeving geen overlast meer was. In, uh, in Tilburg was dat, hein? in de industrieterrein, in, in het kruiven en in Tilburg. En dankzij hulp van een drone kreeg de brandweer fantastische beelden vanuit de lucht. Die hielpen de hotspots van de Vlammenzee te ontdekken en uitbreiding te voorkomen. De brandweer is sinds vannacht kwart over drie bezig geweest met blussen van de zeer grote brand bij vier bedrijven op het Cruyffin in Tilburg. En pas elf uur later, rond kwart over twee, toen kon de brandweer melden dat er geen overlast meer was in de directe omgeving. En ja, uh, zes vrienden, 56 uur computerspelers spelen, verschillende streamers en hopelijk een flink bedrag voor het goede doel. In Tilburg is uh, de Dutch Game Marathon van start gegaan. Het wordt een, uh, een uitpuntings-, uitputtingsdag, maar wel een mooie. Ja. Uh, vanmiddag de, is uh, de Tilburgse Depressgebouw een uh, computerspellen, uh, marathon uh, uh, ja, van start gegaan. Die door het einde van zondag duurt... En kijken, de marathon die wordt live uitgezonden via Twitch. De vermalen site waar gamers live spelen. Spelletjes spelen, streamen. Uh, de mensen die naar de marathon kijken, die kunnen spullen willen, maar dan moeten ze wel doneren. Nou, in ieder geval een mooi initiatief. Mooi. En uh, ja, nog even dit. Uh, hij droomt er al jaren van. Zijn eigen safaripark, maar hij runt ook een kroeg. Ik heb het over Florentijn Marinissen. Hij is 27 jaar. Nog vrij jong eigenlijk, om dan eigenaar te zijn van een, van een bar. Hij opende twee jaar geleden Bar Leonardo op de Korte Heuvel en het is voor hem een opstap naar zijn ultieme droom. Want ooit, over 20 of 30 jaar, dan wil hij zijn eigen safaripark openen. Dat is eigenlijk waarom hij begonnen is met uh, nou, zijn eigen bar, Bar Leonardo. En in alle stilte de Florentijn Bar Leonardo in september 2017. Dus dat is twee jaar geleden, op de Kurtenheuvel. Bewuste keuze, blikte inmiddels goed in gebeurde Tilburg uh, uh, terug. Hij zegt, we zijn heel stilletjes begonnen om stap voor stap te groeien en te ontwikkelen. Zo bedenken we steeds weer nieuwe dingen. En de respons die ik krijg is leuk om te ervaren en leerzaam. Ik wil vooral lekker leren, dat was de insteek, ook toen ik voor dit avontuur ging. Een stage in Zuid-Afrika zorgde voor heel wat ondernemerskriebels bij Florentuin. Hij is uh, toen naar Tilburg gegaan, uh, hij is verhuisd om commerciële economie te studeren. En voor zijn studie liep hij toen stage in Johannesburg en daar leerde hij ontzettend veel. Ja, daar is hij ook uh, lekker door het land getoerd en uh, heeft hij safariparken bezocht. En toen is eigenlijk de vlam overgeslagen. Toen merkte hij al snel van een safaripark, dat is het vetste wat er is. En uh, ik voel dat ik ooit zo'n eigen park wil runnen. En daarom dacht hij, hè, als ik dit zelf wil doen, dan moet ik ergens beginnen. En na, vervolgens is hij dus bij de terugkomst in Nederland naar ingangen gaan zoeken. En uh, toen kwam, uh, kwam hij bij dit uh, café uit. Toen kwam dat café op zijn pad. En het is dus de opstap naar zijn eigen safaripark in Botswana. Nou, ik zou zeggen, Beekse Bergen, watch out. Um, want er komt concurrentie aan. Ja, vrijdagavond. Hè, het werd er weer eens tijd voor... Hele week lang heb je gewerkt op school of op het werk. Hoe was jouw week? Laat het me weten. Uh, 01354134 of facebook.com slash Voor de meeschrijvers nog één keer. 013541344 of via facebook.com slash Wat heb je afgelopen week gedaan? Wat ga je dit weekend doen? Laat het me weten. En zet er dan ook meteen je favoriete plaat bij. En uh, denk er goed over na dit keer. Denk er goed over na. Want... Het mag alles zijn. Je hebt vrije keuze. Het is free choice. Het is vrijdagavond. Alles kan. Alles mag. Anything goes. Dus uh, denk eens lekker buiten de bocht. De Zoek maar even een lekker een gek hoekje op. Waar heb je zin in? 013541344 of facebookcom slash maartenlog. Mag van alles zijn. Laat maar weten waar ik voor jou, een nieuwe Nederlandse band, dit is Tape Toy met hun uh, nieuwste single. Die heet Sad Girl. Laat niet mag ontbreken deze maand. Is wel natuurlijk Bohemian City? Nee, natuurlijk niet. Uh, September van Earth, Wind and Fire. Drie goede vrienden van mij. Do you remember? The 21st Night of September. Dat is dus uh, komende nacht, hè? Dan is het de 21st Night of September. Daarom deze tape toy daarvoor. Nieuwe, uh, nieuwe muziek uit Nederland. Uh, Sad Girl, zo heet uh, de nieuwe zin van die gasten. Ja. Kijken, zometeen eens dus even kijken wat er is binnengekomen bij de verzoekjes. Uh, maar nu eerst... Moeten we het heel even hebben, heel eventjes, over de talkshow Koningin van Nederland. Eva Jinek. Eva Jinek, ze is uh, volgende week vrijdag, volgende week vrijdag, uh, na dit programma. En dan is ze voor de laatste keer te zien op de late avond van MPO1. Ja, ze keert in januari weer terug, maar dan op RTL4. Uh, Jinek gaat afwisselend uh, met bureau, uh, of bureau. <laughs> Laat het hem niet horen Bo van Ervendorens Ieder een aantal maanden de late night talkshow van RTL4 presenteren RTL4 uh, biedt mij een fantastische kans Om mijn liefde voor de late night talkshow verder uit te bouwen Stelt Jinek uh, Even kijken Daarnaast krijg ik de ruimte om mijn online platform De plek waar ik al mijn journalistieke en persoonlijke interesses kan delen Met vooral jonge vrouwen echt serieus te ontwikkelen en de talkshow vervolgd, of ja, de talkshow-host vervolgt In mijn carrière heb ik altijd lang en goed nagedacht over de keuzes die ik heb gemaakt. En tegelijk, tegelijk, zo. tegelijkertijd ben ik ook altijd op zoek gegaan naar het avontuur, de wedstrijd en daarmee de mogelijkheid... ...om steeds verder te groeien. Mijn keuze om nu bij echt Heel aan de slag te gaan past daar naadloos bij. Ik verheug me er enorm op om met zo'n enthousiast team te gaan werken. En ik kijk met veel liefde en plezier terug op de afgelopen 15 jaar bij de NPO. Het is het juiste moment voor iets nieuws. En sommige kansen in je leven zijn mooi of te mooi om te laten lopen. Nou, de programmabaas Peter van der Vos van RTL heeft uh, Ginek ook uh, kunnen overhalen. En die is ook uh, enorm blij mee. Goede aanwinst, uh, zeg ik. De NPO die reageert uh, zowel geschrokken als teleurgesteld op het nieuws. Jammer dat uh, Eva deze keuze heeft gemaakt, omdat de publieke omroep haar groot heeft gemaakt. We gaan nadenken over een volgende stap, maar dit overvalt ons wel. We waren nog in gesprek. Nou, de ironie wil dat in de huidige situatie Bo van Herve met zijn programma Bo het avond na avond aflegt tegen zijn toekomstige collega Jinek op NPO 1. Dat vind ik ook wel gaaf. ja. Vanaf uh, januari dus, Eva Jinek op uh, RTL 4. Volgende week vrijdag dus, de laatste uitzending op uh, NPO 1. En dan, een verzoekje. Eens even kijken. Bart Bacht, Bacht wil deze horen. Het origineel van Valerie. Natuurlijk geweldig gedaan door Mark Ronson en uh, Amy Winehouse. Dit is het origineel van de Zootens. Een biertje. De zinnel van uh, Black Honey, I Don't Ever Wanna Love, kan zo eigenlijk de nieuwe James Bond film in, Laat eerlijk zijn. Daarvoor uh, de Zutens en uh, het origineel van Valerie. Maar uh, laten we eerlijk zijn, Mark Ronson en uh, Amy Winehouse die hebben ook een uh, hele goede versie afgeleverd natuurlijk. Maar misschien niks boven het origineel in dit geval. Maar, maar dit is het weekend wacht dus weer, weer, weer bericht. Het was uh, Valerie. Ja, het weekend wacht dus weer bericht. Morgen kunnen we ons opmaken voor een stralende dag. Onze zon die schijnt uitbundig en naast blauwe lucht, blauwe lucht! Als een het van zal is er een uh, hooguit een klein beetje sluierbewolking. Aan het begin van de ochtend komen in het noordoosten enkele mistbanken voor. Mis het niet, maar de mist die trekt snel op. Uh, in de middag is het warm voor de tijd van het jaar met 21, 21 tot 22 graden in het noorden. 22 tot 23 in het midden van het land. En hier in het zuiden is het natuurlijk altijd weer lekker het warmst. 23 tot plaatselijk 25 graden in het zuiden. En uh, op de Wadden is het uh, 19 tot 21 graden. Mocht je een weekendje weggaan, hè, je weet het niet. Gemiddeld is het uh, de laatste 10 dagen van september... 17 tot 19 graden, dus we zitten lekker boven het gemiddeld. En uh, we kijken dan uh, in de avond. Morgenavond dan is het helder. Schijnt nog heel even de volle zon. De temperatuur gaat wel met de stappen omlaag. En rond 8 uur is het op de meeste plaatsen alweer 14 tot 18 graden. Dus het koelt wel snel af. Uh, zondag dan wordt het nog warmer dan op zaterdag. Met 24 tot 25 graden wordt het uh, zelfs op veel plaatsen zomers. In Brabant, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen kan het loka lokaal 26 graden worden. In de noordelijke provincies is het 23 tot 24 graden. En op het Watt is het een graadje minder warm. Er staat een matige oosten tot 6. Zuidoostenwind. En na een vrij zonnige ochtend verschijnt in de middag steeds meer slaaibewolking. In het zuiden en vooral het zuidwesten kan de zon in de loop van de middag verdwijnen. En is er een enkele kans op een enkele bui. Het kan nog een tijd droog blijven, maar in de avond neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En zullen enkele regen- en onweersbuien over het land trekken. In het oosten en noordoosten blijft het de eerste uren van de avond nog droog. En ook in de nacht naar maandag worden buien verwacht. Uh, en kan daarbij onweer voorkomen. Tot zover het is weer weerbericht. Ik uh, draaide afgelopen woensdag, toen draaide ik uh, uh, bij Break de Week, zo'n funkprogramma, ook een beetje disco, draaide ik uh, Peaches and Herb met Shake That Groove Thing. Nou, dan denk je, oké, okay, dat is leuk. Uh, nou, dat was het ook. Maar toen uh, keek ik even later een, uh, een film en daar zat toevallig precies datzelfde nummer in. En volgens mij, uh, weet ik nog welke dat was... Volgens mij was het The Sweetest Thing met uh, drie dames... ...waarvan ik natuurlijk alleen Cameron Diaz heb onthouden. En uh, dat was niet eens het hele gekke. In diezelfde film zat ook het nu volgende nummer wat ik ga draaien. En dan denk je nog steeds van, oh dat is leuk. Maar precies een dag eerder keek ik een andere film. Ook uit de Zero's, Wanted. En daar zat precies hetzelfde nummer in. Dit is het houdt niet op, op op de lokale omroep Goorle. Dus het komt er eigenlijk op neer dat ik twee dagen achter elkaar dezelfde of, uh, een, een, een andere film heb gekeken. Maar heel toevallig zat in allebei die films ditzelfde liedje. Ik wist het niet. Whipper Holmes, Escapade, de Pina Coladas. I was tired of my lady. We been together too long. Like a one-out recording.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 ja. En uh, I Remember. Daarvoor Rupert Holmes. En uh, de pinacolade song. En gaat maar controleren. The Sweetest Thing. En um, uh, Wanted. Twee films uit de Zero's. Zitten uh, dat nummer allebei in, in. Allebei die films. Gaat maar controleren. Werde tientje. Um, even kijken. Start, start muziek. Het is weer uh, tijd voor uh, nieuwtjes in uh, de categorie Opmerkelijk. Want ja, um, de Amerikaanse marine die heeft. Uh, Afgelopen woensdag officieel toegegeven dat er op drie video's... tussen 2004 en 2015 zogeheten ufo's te zien zijn. Dus voor de oudere generatie onbekende vliegende objecten. Woordvoerder wil tegenover CNN niet ingaan op mogelijke buitenaardse wezens... omdat nog niet precies duidelijk is wat er op de beelden te zien is. De beelden kwamen tussen december 2017 en maart 2018 naar buiten... In de video's geschoten door geavanceerde infraroodcamera's zijn snel bewegende langwerpige objecten te zien. En bij twee van de video's is te horen hoe Amerikaanse piloten duidelijk schrikken van de UFO's en zich afvragen wat ze precies gezien hebben. De piloten die onbekende vliegende objecten zien worden de laatste jaren aangemoedigd zich te melden omdat de UFO's een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid van Amerikaanse luchtoefeningen. En dan zeehondennieuws, want twee mannen zijn vorige week in Australië gedwarsboomd door een grote zeehond. Ja, dat gebeurde toen ze de politie probeerden te ontvluchten, dat meldt de Britse krant The Guardian. Uh, zij hadden volgens de lokale politie een partij Drugs bij zich, terwijl ze van ruim 1 miljard Australische dollars... Ongeveer 620 miljoen euro. En de 51-jarige Fransman en 34-jarige Brit werden aangehouden op een klein eiland... voor de kust van de Australische deelstaat west australië Waar ze een aantal zakken met drugs tussen het zeewier probeerden te verstoppen. De twee begonnen te rennen richting hun rubber, uh, rubberen boot toen de politie hen probeerde aan te houden. En onderweg stuitten ze echter op een gigantische slapende zeehond. Nou ja, de zeehond die werd wakker. Die kwam met een ruk overeind. En toen zijn gigantische borsten... Oh nee, staat daar niet. Gigantische borst. En uh, brulde na de twee. Dat zegt de ooggetuige Damien Healy. Uh, dus hij is uh, vicecommandant bij de lokale reddingsbrigade. Ze stonden voor de keuze om opgepakt te worden of de zeehond tegemoet te gaan. Nou, uiteindelijk uh, zijn ze dus gearresteerd, zei Healy in een interview met een uh, lokaal televisieprogramma. En um, oh ja... Ook weer zo'n raar, opvallend fragment dit. Het gaat namelijk over de algemene beschouwingen. Die waren natuurlijk afgelopen dagen. En onze minister-president, ja, minister premier Mark Rutte... ...hij beantwoordde gisteren op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwing... ...de vragen die woensdag zijn gesteld. En er zijn ook luchtige momenten natuurlijk tijdens zo'n debat. En nou, ik heb hier zo'n exact voorbeeld... Nee, Mark Rutte, hij laat hier de Tweede Kamer lachen met beeldspraak over een dode kip. Nou, dat filmpje, dat kunnen wij natuurlijk als radioprogram niet laten liggen. Uh, dus Mark, kom er maar in. ...balans. En mijn punt is, we moeten ook oppassen dat we niet... Uh, kijk, we willen gouden eieren uit de kip halen, maar dan moeten we ook de kip blijven voeden. Je moet dus oppassen dat je niet uh, uiteindelijk de laatste gouden eier eruit gehaald hebt en de kip dood op de grond ligt. Ja. Ik vond het wel een aardige vergelijking. GELACH De van Landbouw heeft de zaal ik, verlaten. Om... Ik vond het zeker aardig. Uh, Laat op Jette. Ik probeer die... de vergelijking van de kip en de gouden eieren te maken. Je moet wel de kip blijven voeden. Ik, en Dat hoort ook bij bedrijven. Ik denk dat ik hem. Ik denk dat ik begreep. Ja, toch? Ja, ik ja. denk ja. dat ik hem ja. Fijn dat u me wat extra tijd biedt uh, voor deze ingewikkelde beeldspraak. Straks komt uh, Jette, die heeft een hekel aan die diertjes. Nou. Dat is uh, de humor van Mark Rutte Hij lijkt een beetje op ons pap, die moet ook altijd lachen Alleen om zijn eigen grappen, maar goed uh... Sorry pa Heb ik niet gezegd Maar Rutte, hij, uh... hij doet het heel makkelijk Pak gewoon een dode kip En je hebt heel de camera aan het lachen Michael Jackson nu en Beth ...naar de Ziggo Dome... ...Elbo, dit is de nieuwste zin al... ...Empires, na iedere is ...onder andere Avos Live en op Pinkpop... ...komt Elbo in 2020 wederom terug naar Nederland... ...voor een, uh, een grote show... hun uh, grootste show ooit... Dinsdag 24 maart dan staat de Britse band onder leiding van Guy Garvey in uh, de Ziggo Dome Amsterdam. Het concert zal in tegenstaan van uh, de nieuwe plaat Giants of All Sizes dat op uh, 11 oktober dit jaar uitkomt. Het album is de opvolger van het uh, uit 2017 afkomstige Little Fictions. En met het album gaan ze door uh, heel Europa op tour. Maar Nederland is als allereerst aan de beurt. Ja, start donderdag 26 september om uh, 10 uur via Ticketmaster. Elbow, Empires en daarvoor Michael Jackson en Bad. Want ja, daar kun je lekker in blijven liggen de komende week. Zou in eerste instantie eigenlijk een uh, duet uh, zijn met Prince. Maar ja, Prince die vond de opening scene maar helemaal niks. Your bud is mine. Maar goed, solo, Michael Jackson solo is ook wel prima. David Bowie nu. Hoor die alle. Even zijn allerbeste, Ashes to Ashes that to ash and fun to funk it we know major tom's a junkie strung out in heaven had maar niet goed toch? ja ik, uh, ik kocht uh, een paar maanden terug kocht ik een boek met duizend en één liedjes die je hoort moet hebben minstens één keer in je hele leven dit stond er blijkbaar tussen de trashman en de uh, surfing bird ja, daarvoor uh, even in Ashes to Ashes. Dit is lokaal Lomel Goorle. De omroep voor Goorle en Riel. Zometeen in de tweede uur gaat het de top. maar nu eerst uh, het nieuws van acht uur. Erik van Vliet. Dit is het regio nieuws. De politie heeft tijdens de eerste preventieve fouilleringen in Tilburg... twee mogelijke steekwapens gevonden. Fouilleringen vonden plaats na een reeks van gewelddadige incidenten... Zo werd er op 19 juli bij een arrestatie een mes gegooid naar een agent. En op 22 juli vond er een steekpartij plaats bij het station. En op 2 augustus was er een steekpartij bij de opvang van Traverse. En op 16 augustus werd bij een ruzie in het park tussen twee bij de politie bekende alcoholisten geslagen met een hamer. En op 6 september vond in het Wilhelmina Park in Tilburg een steekpartij plaats waarbij twee gewonden vielen. De politie heeft het komende half jaar de bevoegdheid om rond de gasthuisring en in het Wilhelmina Park te fouilleren. Afgelopen donderdag gebeurde dat op verschillende tijdstippen bij zowel mensen als in voertuigen. Het is al maanden bekend, Hudson B gaat verdwijnen. Maar nu heeft ook Hudson B in Tilburg het personeel te horen gekregen dat het klaar is. Hudson B heeft 15 winkels in Nederland, er werken ongeveer 1400 medewerkers. De filialen, de webshop en het hoofdkantoor worden op of voor het einde van het jaar gesloten. Al dus een verklaring van het bedrijf. Personeel in Tilburg bij Hudson B heeft tot het laatste moment niks gehoord. Alleen afgelopen donderdag werd het medegedeeld. Tot zover het regionieuws. Dankjewel, Erik. En uh, ja. Martin, ja. welk liedje kunnen, maar... we je, kunnen we je nog een goed gevoel, een Nederlands gevoel meegeven? Nou, iets van de editors: The Music Corner Classic.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 Tot negen uur. Het houdt niet op, houdt niet op. Houd Met Maarten van den Hout, met aandacht voor actualiteit, sporten en de nieuwe releases. Het houdt niet En jongens gaan we lekker Het houdt niet op. <tied> Self-control You gotta learn To be thankful For the things That you have Now baby Niet Desire, deze plaat. Nee, het is uh, A Ton of Love van de editors. Ze hebben trouwens ook een paar goede nieuws in ons uitgebracht. Waarvan uh, de laatste ook, Black Gold. Maar dit was uit uh, 2013. A Ton of Love, de editors aan het begin aan het, uh, van het tweede uur. Het houdt niet op op deze vrijdagavond, 20 september 2019, 7 over 8. En er er nog nieuws over de editors... Ja, eigenlijk niet zoveel. Nee, ze brennen een... Uh, een best of uit. Dat is best of. Aan het eind van het jaar doen ze dat. Maar voor de rest, ja, dat was eigenlijk al een aantal weken bekend. Voor de rest, eigenlijk geen nieuws uh, van deze mannen. Ja, en uh, over nieuwe platen gesproken. Dat is dan een best of. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon weer uh, nieuwe releases, nieuwe platen. Uh, we duiken er weer in, in de, in de platenzaak. Dat doen we even kijken. Zo. Maar er zijn een aantal uh, nieuwe albums verschenen. Onder andere van uh, Liam Gallagher. We natuurlijk nog van uh, Oasis, die 25 jaar geleden hun allereerste plaat uitbrachten. Definitely maybe, maar zes fantastische zinnen zijn um, Ook Brittany Howard van uh, de Alabama Shakes Keen en Blink 182. Dat zijn eigenlijk de vier grote namen uh, die uh, je ja, moet beluisteren dit weekend. Um, en nog veel meer, even kijken hoor. Dit is een, uh, nieuwe, een nieuwe reportage van de platenzaak. op donderdag. Gallagher. Liam Gallagher. Ik moet zeggen, ik vind, uh, wij zijn meer van de Noah Gallagher, maar mm -hmm. als, als je kijkt naar de laatste drie singles, vind ik Liam beter. Nou, ik vind hem nooit beter. Nooit. Ja, ik de... Maar ik moet echt ik mijn woorden terugnemen. Volgens mij heb ik vorige week of twee weken geleden een keer gezegd van die Liam: er wordt echt helemaal niks. Het is echt een bouwplaats, zal het worden. Ik I stand corrected. Dat betekent, ik neem mijn woorden terug. Precies, die, ik vind die, het een hele, hele goede plaat. Ja, die eerste solo-plaat van twee jaar terug, die was, um, verschrikkelijk. Die was minder inderdaad, alhoewel, stond één heel goed Nee, wij op. zeggen gewoon verschrikkelijk hier op de Heel Er Eén heel slechte die proberen, of één die, heel goed liedje. Probeer iemand hier te pleasen bij een platenmaatschappij of zo, probeer hier. Sorry hoor, ik ben best disjockey, als ik, als, ik, als, ik, als, als, als, als ik enthousiast <laughs> wat over muziek laat je, je ook merken. Jij gaat liever geen platen afkraken, anders mag je ze straks niet meer draaien Ja, Oh, maar ben ik ook heel goed. Ja, oké, oké. dan doe ik dat gewoon. Het was een vreselijke plaat. Oké, okay, ja. Yeah. Maar deze is geweldig. Deze is geweldig. Echt geweldig. Um, Brittany Howard. Ja. Grammy winnaar. Mm -hmm. Met de Alabama Shakes, de band waar ze natuurlijk uitkomt. Gaat erop. Heel goed. Die debuutplaats Wisten we al, ja. al een beetje, hè? Ja, joh. Uh, maar die uh, Jame. Jame, hij heet, heet ook. Hoe heet die? Wie? Jame. J Jame. Zo, zo heet hij volgens mij, hè? Oh, zo. J J Jam. Gewoon Jam. Denk ik. ik denk, misschien moet Wie. je. Dat... Of is het Jamie, of is het Jam? van ik hou van je? Ik denk allebei niet. Oh. Of het is een woordspiering, zou ook nog. Uh, ja, ja, weet je, we hadden ook wel een beetje ons uh, werk kunnen doen en weten wat het is. Hey, voor de luisteraars. Ja. dat vind ik echt dom. Verder hebben we nog, uh, <laughs> ja, die andere drie, die kan ik afkraken nog. Maar dat ja, vind ik wel ongezellig. Nee, nee, en Effect is vreselijk. Het is liedjes misschien leuk. Oh, Kors Effect van King, overigens. Ja. Niet goed. Maar sowieso Keen vind ik, is niet echt mijn band. Nou, de eerste man. die, die eerste, eerste is gewoon niet normaal. Die Hopen Fierce. Ja, maar ik vind het te middel. Ja, dat klopt. ik vind het toch een beetje te middel of the road. Ja, maar en dat is de... John Denver ook. En het is inmiddels dus, helemaal, helemaal, het. Uh, helemaal kapot gemaakt. M8 M83 is besreven. Ja. Ook een vreselijk plaat. En Blink-182. Ja, de punk. De big seller samen met um, Green Day vroeger. Met ja, Blink 182. En, uh, en die Green Day die gaat nou weer op tour... Met? Samen met Weezer en Fallout Boy. Die, die gaan een uh, hella mega tour doen Zo. in Groningen. En dan staan ze alle drie, dus op één avond kun je ze tegelijk zien. Ja, het is wel heel vet. Misschien ga ik er wel eens zelfs. Maar Blink aan het is nou ook niks meer, hoor. want het is uh, een beetje nep-achtig. Nou maar, ja, je kan ze niet voor nep betichten natuurlijk, omdat ze uit die tijd wel een beetje die punk rock komen. Begin ja. jaren 90. Maar het is niet echt wat vond je trouwens van de Pixies vorige week? De nieuwe Pixies. Ik um, vond hem eerst een beetje mat, dacht ik. Maar er staat meer goed dan slecht op, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Maar ik denk wel dat het hun laatste plaat is. En ze komen signeren in 013, waar wij verkopen. Okay. Dus ik dat het een super goede plaat natuurlijk. Datum, datum. <laughs> uh, is dat 2 oktober, 3 oktober? Ik weet het niet. Ik plan nooit een week wat tevoren. <laughs> dat je weet je kocht. toch. Sorry, sorry. sorry. Wat een en wel een Sebastian. Ah, is mooi. is altijd mooi. Okay. Um, volgende week, ik heb geen idee. Volgens mij, nou, volgende week, volgens mij komt die Beatles. Uh... De Beatles komt uit, ja. ja, ja, ja. Maar en ook uh... Opeth, hele grote metalband. Opeth komt en, uit. Uh, en Beth Hart. Beth Hart. En nog wel een aantal namen. Ja, maar uh, meestal rond dat weekend zit er wel veel meer. Nou, dat hadden we ook even beter moeten doen. Dus. Dit hadden we voor moeten bereiden. Op hoeveel minuten zit we? Agenda puntje voor volgende week. Vier minuten. Vier minuten. Hoeveel moeten we nog? Nou, niet per se. Eén minuutje zou nog leuk zijn, maar dat hoeft niet per se. Nou ja, wat kunnen we doen? Nou ja, Dave achter de balie. kan ik even beschrijven? Hij heeft zijn haar weer in niet gekomen. Ziet Zit er niet uit, hè? Er lopen een paar mensen in de winkel die bij de Metal staan. Even kijken wat ze kopen. Pas deze man. Nou, gewoon een nieuwe Liam Gallagher. Gewoon een nieuwe Liam Gallagher. Die hoor je dag. Ik, ik denk, doe het op... eerste nummer, ja? Start hem in. Het eerste nummer is het beste, tot nu ja, klap erop. Dat is gewoon een Oasis-nummer. Zeker. Maar, laat het volgende week. Tot volgende week. Ja, nou. Dat was hem. Even mijn excuses aanbieden voor uh, de kwaliteit. Ik heb namelijk een uh, nieuwe telefoon sinds afgelopen weekend. En de opname doet het dus nog niet heel erg goed. Want volgens mij hebben we alleen geluid op rechts uh, momenteel. Voornamelijk in ieder geval. En uh, ook de kwaliteit zelf van het geluid is niet heel erg uh, goed. Ik had hem wel teruggeluisterd op mijn telefoon zelf, maar nu pas echt op speakers. Dus... Hij komt in ieder geval wel online. Hè. Dat kunnen, ja, kunnen we allemaal heel mooi bewerken tegenwoordig. Dus uh, hou de Facebookpagina in de gaten. Facebook.com slash Daar komt uiteindelijk het linkje naar, de, naar het YouTube filmpje. En dan kun je dat uh, helemaal terug luisteren. Nieuwe releases dus van uh, Brittany Howard, Keen, blink 182 2 En dus ook Liam Gallagher. Ja, En Maarten wil hem horen. Maarten Koers dan hè, van, uh, de, van de platenzak Sounds. Maar ik ook. Dit openingstuk. Het is ook de allereerste zin al toevallig. En het was ook nog ex-plaat van de week. En... Van maar vandaag ook album van de week, Liam Gallagher, Why Me, Why Not. Dit is Shockwave.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 Cars and Drive. Afgelopen zondag overleed hij op uh, 75-jarige leeftijd de frontman zander en schrijver van de band, Rick Okasek. Hij uh, schreef dit. Het was uh, de bassist die het zong. En uh, naast dit liedje Drive had hij ook nog wel uh, wat, meer, uh, ja, wat meer leuke liedjes. Ook bijvoorbeeld uh, My Best Friend's Girl. Die zou ik na 12 uur draaien in, uh, in de frieknacht. Dit was uh, Drive. Nou, we zitten helemaal in de goede Drive. Um, daarover gesproken ook, de Cars en Drive. Uh, er is namelijk een, uh, een, uh, een lijstje nou van uh, liedjes die het alle gevaarlijk zijn tijdens het autorijden. Um, dus, dit is een nieuw onderzoek. Uh, het heeft ...de meest en de minst gevaarlijke tracks... ...naar de, uh, naar de te luisteren... Uh, uh, ...even opnieuw. Een, er, is een, er is een nieuw onderzoek... ...en dat heeft de meest en minst gevaarlijke tracks naar te luisteren tijdens het autorijden onthuld. Ze worden onder andere Green Day de Killers en World Health chili Peppers in het reisje genoemd. En uh, tijdens het onderzoeken moesten de proefpersonen hun uh, weg zien te vinden op een simulatie zesbaans snelweg. En dit gebeurde in stilte of tijdens het luisteren naar een scala aan muziek. En uh, gemisseld wisselde de bestuurder 70 keer van rijstrook in uh, 20 minuten... Maar het aantal verdubbelde toen de chauffeurs naar rockmuziek luisterden. Ook uh, ging de snelheid met uh, 5 mijl per uur over het snelheidslimiet als er, uh, als er rock uit de stereo knalde. Um, ja, wacht. Ik pak even een muziekje erbij hoor. Deze. Volgens de analyse van de South China University of Techno uh, Technology laten songs met een tempo van 120 beats per minute of meer je sneller rijden. En ben je geneigd om snelle gevaarlijke manoeuvres uit te voeren. En de onderzoekers die noemen American Idiot van uh, Green Day en Mr. Brightside van de Killers de gevaarlijkste nummers. Uh, nou, misschien uh, zo moet we maar eens draaien dan. <laughs> uh, inderdaad, op uh, 5 staat Born to Run van Bruce Springsteen. Kijk, top. Uh, Chainsmokers op 4 met Don't Let Me Down. Killers op 3 met Mr. Brightside. Miley Cyrus met Party in the USA op 2. En op 1 van de meest gevaarlijke nummers uh, volgens dit onderzoek. Dus en met American Idiot. onder de Bridge van de uh, Red Hot Chili Peppers bijvoorbeeld. En Toto's Africa die worden gezien als minst gevaarlijke nummers. Want daar is ook een, uh, een top 5 van gemaakt. De, de minst gevaarlijke nummers voor tijdens het rijden. Op 5 Khalid met Location. Op 4 is Toto met Africa op 3. Drake met God's Plan. Twee Rattle Chili Peppers met Under the Bridge. En op één Led Zeppelin met Stairway to Heaven. Nog meer muzieknieuws. Op 1 november brengt Bob Dylan een verzameling nummers uit... die hij ooit heeft opgenomen samen met Johnny Cash. Deze nummers zijn ontstaan uit de Nashville-sessies... die de twee mannen samen hebben gehad in februari 1969. Samen schreven ze Wanted Man van Johnny Cash... en de duetversie Girl from the North County van Bob Dylan... En door de jaren heen zijn uh, vaker opnames van deze sessie gedeeld, maar nu komt er dus voor het eerst een officiële release van deze bijzondere samenwerking tussen Dylan en Cash, The Traveling True, 1967-69, uh, de bootleg series, volume 15 alweer is dat, bevat onder meer een demo van uh, Wanted Man en de duetversie van Matchbox, One Two Mornings en Ring On Fire. En in november kunnen we een live album en een concertfilm van de Rolling Stones verwachten. Concertfilm en het live album bevatten de triomfantelijke show van de band op 5 april 1998 in de Argentijnse hoofdstad tijdens de tour Bridges to Babylon. Tijdens het twee uur durende concert in het River Plate Stadium in Buenos Aires keerde Bob Dylan die een openingset had gespeeld. Uh, daar is hij weer. Later terug naar het podium om Like a Rolling Stone op te voeren met de band. En deze fragmenten die zijn ook te horen en te zien. Bridges to Brennois Iris. Het wordt op 8 november uitgebracht. En je kunt al de fragmenten van het optreden van Dylan en uh, andere nummers zien. In uh, de in the trailer. De trailer. En die, uh, die staat wel online op YouTube. Dus die, uh, die kun, je daar, uh, kun je daar vinden. Um, ja, ik had, uh, Hier had ik wel even zin in. Ik heb een aantal uh, gitarennummers achter elkaar gedraaid Dus ik dacht van ik doe die Green Day er eigenlijk achteraan Vanwege dat uh, onderzoek dus Met uh, ja, gevaarlijke nummers tijdens de auto rijden maar Dit is ook leuk Cool and the gang, get down on it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 Uit de 80s, cool and again en uh, get down on it. De plaat. Ja, van de week. Een nieuw weekend, nieuwe week, nieuwe plaat van de week. En uh, ja, ik ben eigenlijk niet echt verliefd op een nieuw liedje of zo op, uh, op, van dit moment. Maar als ik er dan eentje moet noemen. dan ga ik misschien wel over deze. Um, is een band, bestaat al bijna 25 jaar. En um, waar komen ze eigenlijk waar komen ze ook alweer vandaan? Uh, waar, volgens mij was het Schotland of zo, die, die richting ergens. Uh, ge, ja, geïnspireerd door uh, Paddy Smith, Bob Dylan, de band, Neil Young. Um, Wilco zie ik ook staan, Sonic Youth. Chad Baker, John Coltrane, Beastie Boys, Teeny Dan. Crosby Stills, is Net Young. Nou, dat kan niet fout gaan, en dat klopt. Ze brengen fantastische muziek uit. Het is een beetje ja, weer in de alternatieve rockkant. Uh, Die kant is een beetje op. En uh, vorige maand brachten ze een nieuw album uit. En dat album dat heet... Uh, There's a place for everything. En, of nee, Interview Music. En dit is de signal. of the Ik heb weggedromen. Het laatste stuk in ieder geval. Want er zit ook wel een, zeker een stevig uh, stukje in. Wild en uh, Dream Variations. Um, ja, wil je een plaat horen? Vraag je favoriete plaat aan. Dat doe je heel makkelijk via 013-534-1344 of via facebook.com/slash matenlog. Dat is 013 1344 uh, 1344 1345 Wat is nou? 0, nee, nee, nee, jongens toch? Jongens toch? Wil je een plaatje horen? 013-534-1344. Dat is het goede nummer. Of via de facebook facebook.com slash Maartenlog. Is het houdt dit op op de lokale omroep Gorle. Disco, All The Ones hadden twee hits, Disco en deze, Hands Up, Hands Up, Give Me Your Heart, Give Me, Give Me Your Heart. Daarvoor zou ik Row en All I Wanna Do. Ja, we hadden net in de muzieknieuws dan een, uh, een lijstje met de vijf gevaarlijkste nummers en ook de vijf veiligste om, uh, ja, ja, die, om op te zetten, in ieder geval tijdens het rijden. En dit stond op nummer één, dus mocht je nou ergens op de weg zitten, waar dan ook... Pas op uh, dat je niet het gaspedaal te ver indrukt. Want uh, ja, dit zou dus het gevaarlijkste nummer zijn om op te rijden. Nou, ik geloof het meteen. Het is Green Day. Heerlijk dit. 15 jaar terug. Eigenlijk is heel het allemaal gewoon goed. American you Idiot. Dit is dus een slechte compositie, slecht arrangement, slechte productie, slechte zon, slechte tekst, slecht gespeld. Dus dat zal wel weer een worden. Maar dat is logisch. En de Sunshine Band. En uh, Get Down Tonight. Ik ben uh, op zoek uh, naar uh, de beste liedjes van de afgelopen tien jaar. Want uh, ja, je weet het natuurlijk: het einde van 2019 nadert. En dan krijg je altijd die eindejaarslijstjes. Maar niet alleen het einde van 2019, ook van dit decennium: de jaren tien, noem ik het maar even. Want ja, de tents en de tenties. Klinkt allemaal niet natuurlijk. Um, dus in ieder geval de beste liedjes van de afgelopen tien jaar. En um, ik heb uh, afgelopen weken, heb ik al uh, iedere week zeg maar één liedje uitgelicht. Uh, waarvan ik denk, ja die moet er absoluut in. Niet alleen naar mijn persoonlijke mening, maar ook gewoon algemeen gezien. Dus de Black Keys, The Impala, on Drugs en uh, Arctic Monkeys. Dat zijn bijvoorbeeld allemaal grote, grote bands die er allemaal in staan. Maar ik wil, nu, uh, ik wil nu een wat recenter nummer uh, toevoegen. In ieder geval, het komt uit uh, 2010. 17, 18 uh, Maar eigenlijk iedereen heeft het dit jaar pas een, uh, heeft de, ja, de band echt Omarmd en het uh, ja, Ontdekt en deze gasten die zijn nu in één keer Heel groot want volgens mij gaan ze ergens Paradiso Amsterdam staan ze volgens mij ergens uh, In november, is helemaal uitverkocht Dus die, uh, deze gasten Die hebben in een paar maanden tijd, ik denk een half jaar Hebben ze echt uh, Een enorme status opgebouwd Ook Een paar enorme goede singles afgeleverd Waarvan dit echt de allerbeste is uh, Dus die moet sowieso zo aan het einde van het jaar in het uh, lijstje van beste liedjes van de afgelopen 10 jaar. Van de jaren 10, zeg maar. Um, en dan heb ik het over dit prachtige liedje. Ja, het is eigenlijk uh, I'd Rather Go Blind, maar dan gewoon 50 jaar later. Otis Redding, die had het gezonnen kunnen hebben. Maar het is Josh Tesky van The Tesky Brothers. Pain and Misery. I've been in love you know it's true What since that day I first laid my eyes on oh you yeah. Love is a crazy game, baby It's how I feel Could make you all so high But it takes so long to heal Cause that day when you came along I was happy, but it's been pain now for so very long Oh, I'm begging you, honey, please, won't you stay Cause I've been so lonely since you've gone away Every day is pain In the end it's hard to see Every painful day is all so sad Now that I've lost the best friend that I've ever had Beste band van de Nederlandse bodem: De Urban Dance Squad. En je hoort eigenlijk maar één liedje van die gasten: Dat is uh, A Deeper Shade of Soul. Maar deze is ook goed, zeg: Democock. Um, en daarvoor dan weer, ja ik moet even in de papieren uh, duiken dan. Um, dat was de uh, Tesky Brothers met Pain and Misery. Zometeen, de derde en laatste uur, hangt niet op. Eerst het nieuws van uh, 9 uur met uh, Erik van Vliet. Maar nu eerst nog, een kort liedje. Plaats van de week van twee weken terug. Woehoe, enthousiasme, ik hou ervan. Hij gaat nog niet vervelen voorlopig. De nieuwe van Sarah Tones, Got To Get To Know you.